In Zuid-Duitsland worden nog altijd 12 mensen vermist na het dodelijke treinongeluk van gisteren. Het is mogelijk dat ze zwaargewond in het ziekenhuis liggen en nog niet zijn geïdentificeerd. Maar volgens de autoriteiten is er ook een kans dat er nog lichamen onder de gekantelde rijtuigen liggen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag in de buurt van Garmisch-Partenkirchen. Een regionale trein met zo'n 140 passagiers ontspoorde. Een deel van de wagons stortte van een helling. Zeker vier mensen kwamen om en 30 inzittenden raakten gewond. Er is een tweede partij champagne opgedoken waarin vermoedelijk de harddruk MDMA zit. Het gaat nu ook om drie liter flessen van het merk Moën Chandon, zegt het federaal voedselagentschap in België. In februari kwam de Nederlandse Voedsel en warenautoriteit met een waarschuwing naar de vondst van de druk. Toen leidde het drinken van de champagne in Duitsland zelfs tot een sterfgeval. Een oud directeur van het Louvre, Jean-Luc Martinez, is op non-actief gesteld omdat hij mogelijk betrokken was bij kunstroof. Tijdens de Arabische lente zouden Egyptische archeologische vondsten zijn gestolen en met vervalste papieren zijn verkocht. De directeur wist daarvan, volgens de Franse justitie. Martinez werkt nu als Werelderfgoedambassadeur. Uit die functie is hij ontheven. Tijdens de avondvierdaagse gisteravond in Strijen in Zuid-Holland... is een jongen aangereden en zwaar gewond geraakt. De bestuurder van de auto ging er na de aanrijding vandoor... maar werd later alsnog een man van 21 aangehouden. Het kind werd naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. Het zou gaan om een jongen van 12.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 In Noord-Holland is het bijna gedaan met de avondspits. Het is nog wat langzaam wow. rijden op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A9 Amstelvenen richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo 5 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Oh, wat is dat dan weer voor raar?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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Schicken. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Toebak leeft. Jawel, daar is hij. Toebak leeft. En ja, we hebben de laatste opgedaten file nieuws... Uh, wat was het nu met de avondspits? Ja, ja, ik hoor niet van de avondspits. Ja, laatste uh, dingetjes van de avondspits was er nog. Ja, een hele lange staart van de avondspits was er nog. Ja, hij is bijna, ja, hij is bijna weg. Wat? Hij is bijna weg. De ja, hij is bijna weg van de avondspits. Nou, goed, moet weten het weten. Ja, dat goed. Zijn, goed. Dank. Het is uh, toen ik verder toestel op aanstaan. Uh, een week vol uh, gebeurtenissen natuurlijk. En uh, ja, wat, wat hoorde allemaal weer in het nieuws? Het kabinet wil dat de veestapel fors vermindert, blijkt uit uitgelekte plannen al bij kwetsbare natuurgebieden moet de veestapel enorm inkrimpen. Boeren zijn ziedend. Oh mijn god, wat gaat er gebeuren aankomende ja, tijd? er komen weer uh, vele files. Ja, dat denk ik ook wel. De en ja, wat moeten we dan in godsnaam allemaal gaan doen? Het kabinet hoopt dat veel boeren zich vrijwillig laten uitkopen. Maar vooral bij kwetsbare natuurgebieden is gedwongen uitkoop zeker niet uitgesloten. Ja, oh, een ziek idee. Je lust in je leven heb je in je boerenbedrijf gegooid... en uiteindelijk word je gewoon gedwongen uitgekocht. Ja, en dan moet je vroeg pensioen of zoiets, dus weet je. Dat is gewoon af met je, met je passie. En het is ook wel waar. Er zijn heel veel boeren en heel veel producten. gaan allemaal over de grens. Waarom? Wat was het weer? In sommige gebieden 80% moeten, moeten stikstof resudeer, minder worden gemaakt. Dan denk ik Wat, wat? Hoeveel? 80%? En dan gaan ze bepaalde gebieden gaan ze gewoon helemaal leeg gewoon. Alle dieren moeten dan... Ja, irritant ook, die koeien in de wei. Echt ontzettend irritant. Ook die schapen moeten allemaal op Vind jij zo tof. leuk staan? Ja? Maar ja, ze kunnen natuurlijk ook uh, van die uh, struisvogels nemen of zo. Oh ja. Als je die... een uh, omeletje bak, nou, dan heb je een goede. Ja, maar is dat ook niet de stikstofuitstoot? En kunnen ze dus ook niet bepaalde gebieden gewoon leegvergen met mensen? Heel veel dat, dat lijkt me ook. Nee, maar de, ze moeten de huisdierenstapel verminderen. Ja, is dat ook een heel veel stikstof? Ja, het schijnt dat huisdieren dus echt nog meer stikstof veroorzaken wat, dan de mensen zelf. Oké. Okay. Nou, dat, nou uh, uh, lekker vormen. dan. Hè? Goed, de vraag is dan natuurlijk aan onze minister uh, uh, Koren van geloof ik. Dat, is er nog toekomst ja. voor boeren in Nederland? Uh, dat hoop ik wel, ja. Yeah. Ja toch? Ja, ja, zeker is het toch wel Nou goed, ja. dat wachten we even af. Sterkte als je daarin zit. Ja, nou. dus we altijd denken aan die, uh, Was dat nieuwe huis? Aan, aan een van die koningingen uit het land van, uh, van, uh, Dat meisje met die. Uh... Rode schoentjes die naar huis willen. Ja? ja? Hoe weet je ja. nou dat meisje met die rode schoentjes? Meisje met de rode schoentjes. Die in die vijver valt, of in dat ding valt, met het konijn en zo. Oh, um. ja, je weet wie ik bedoel. Ja, de rabbit hole. Ja, nee, ik weet niet. Ja, ik, ben, nou, ik weet het ziet er zo van. Ja, dat maar... komt ervan dat je jarig bent, hè? Ja, precies. Heb je allemaal feestelijkheden in je, in je hoofd? Jazeker, ik ben vandaag jarig. Ik word vandaag uh, 57. Ik ga uh, er geen doekjes in mijn wind. Het is gewoon heel oud. Ja, het is gewoon heel oud. Ja. Het is gewoon, je kan er niks aan doen. Oh. Dus het is echt afschuwelijk. Maar het grappige is wel, wij zijn ook altijd op dezelfde dag jarig. Uh, op een zaterdag. Uh, ik ja. Ook dit jaar. Ja, oh nee, oh, dus het komt heel vaak voor, hè, dat we, uh, ja, regelmatig, ja, regelmatig. Ieder jaar. Het is nou nee, niet ideaal, maar ik kan. Ja, wel toch? Ieder jaar op een zaterdag jarig. Nee, dat hij ieder jaar uh, op dezelfde dag jarig. Zijn. Oh, op die manier. Op de oh, dag ik, van de week. Zo heb ik er eigenlijk nooit naar gekeken. Ja. Ja? Nee, nee, ja. ja. is waar. Nee, het is vaak voorgekomen dat ik op zaterdagjarig was en dat ik gewoon hier stond. En dat vind ik ja. wel leuk, gewoon om een radioprogramma te maken. Precies, Zeker. Ja. De cadeautjes komen straks, gewoon oh, leuk. Ach, komen de cadeautjes deze kant op weer? Uh, nee, dat heb ik wel ooit eens één een keer ja, gedaan. Ja, één dat, keer, het is een mooie klok. Ja, ik bedoel, ja. mijn kinderen zijn wat ouder en hebben nu geen zin meer om zo vroeg het bed uit te gaan... om dan hier in de studio, hè, luisteren mensen nog naar de radio... Nou, geloof het niet. Nou, ik vind wel dat zij vandaag zouden moeten luisteren... en dat ze even in zouden moeten bellen. Ja, dat nou zou goed. wel leuk zijn. Maar ja. Ja, nou ja. Kan, het, kan het ook na tien uur, zeggen ze dan? een uur of twaalf zou ik dan inbellen? Nou, ja, dat ik ja. dat van tevoren moet opnemen. Zo, dat zou het Goed, even de leukste plaatjes van de afgelopen jaren... dat ik hier zat plaatjes te draaien. Is dit natuurlijk, en op mijn verjaardag... is dit mijn tractatie. Good enough, dat je. Yeah veel eisen stellen en allerlei dingen. Dodgy uit de jaren 90, Nathalie Clark en Matthew Priest speelden in Birmingham in een band Three Cheers for Tokyo. En op een gegeven moment Lond uh, gingen ze naar Londen voor huis En toen plaatste ze in, uh, in een blaadje een advertentie Wanted Jimi Hendrix. Matthew Priest vond het wel interessant. En die voegde zich bij het duo. En toen werd het een grote band. Dodgy speelde in allerlei pubs. Onder andere ook uh, waar Oasis uh, speelde. En uiteindelijk uh, uh, bestonden ze eigenlijk maar uh, tot 2001. En uiteindelijk veel later in 2007 overleed... Een lichtontwerper van hun, die heel veel voor hen had betekend in die tijd dat ze populair waren, Andy Moore. En toen dachten ze, hmm, we gaan op zijn begrafenis optreden. En dat beviel zo goed dat ze nu gewoon al lang alweer actief zijn vanaf 2007. ...deze dodgy. En dit was Good Enough. En ze hebben ook nog een andere plaat gehad... ...dat het heeting Staying Out for the Summer. Zeker, daar kijken we naar uit. Die stoelbank leeft tot een een tiederslap gehouden. Uh, je vindt daar wat uh, interessante informatie. Onder andere ook weer wat gebeurde er door de jaren heen. En het is vandaag 4 juni. hele belangrijke dag. Er zijn het ook heel interessante mensen jarig. Ik zal niet van bepaalde mensen de biografie doornemen. Dat is echt eindeloos saai. Het is ook weer zo. Hè? Hoe vind je eigen biografie? Nou, ik had het over saai. Nou, ja, daar bedoelde je zelf mee. Ja, ja, ik had hem toch graag willen bijschrijven. En hij, uh, uh, hij is ooit begonnen met ZFM. En toen heeft hij carrière switch gemaakt. En nu uh, werkt hij daar en daar, maar het is niet verder gekomen de ZFM. Nee, dat is God. waar. Maar je volgens, mij wel, volgens mij ben je wel tevreden met je leven. Ik ben tevreden. Ik geef het zeker een 8. Oké, okay, ja. nou, dat is toch geweldig? Ja, we hadden het gisteren. Ik had een bedrijfsuitje met mijn collega's. Dan zit ik met al die vrouwen aan de tafel. Ben je de enige man? Ik ben de enige man. Ach, oh, okay. En dan uh. Uh, zie je wel een andere man. Ik kijk zelf. Zo, die gast die heeft een heeft haar. Die heeft een haar, zeg. Dat moet wat overleg kosten. En uh, dan hebben we het ook over... Wat voor cijfer geef je je leven, weet je wel? Natuurlijk ja, meestal wel voldoende. Ja, Natuurlijk, als je bij elkaar geeft, is het al een soort gevoel van samen zijn. Dus dan gaat er meteen al twee punten bij. Ja. ja als je alleen in een hoekje zit, dan gaan ze je dan een keer vragen. Nou, ik doe maar vijf of zo. Ik mis iedereen. Was het uh, echt, echt regend, weet je wel? Ja, dat ja, scheelt ook alweer. <grijg> Goed, hoe was je vakantie? Of ja, het, lekker, ja, lekker. Lekker, ja. ja. ja, dan was ja. Je, uh, ik zat in Portugal. Ik ben naar uh, Lissabon geweest. En we zijn in uh, Santa Cruz geweest. En in... Paar reden. Uh, dat is vlakbij uh, Lissabon. Dan uh, kon je met de trein heen en weer. Okay. Maar uh, we hebben ons te goed gedaan aan die, uh, uh, hoe heet het nou? Pastei uh, weet ik het weer. Uh, Dinata. En, uh, hebben we hebben daar hele mooie bomen gezien die een beetje paars roze waren. Echt hele hele vol. Okay. En van die aparte woningen ook die dan. Uh, dat je denkt van nou, het lijkt wel inderdaad, toch? Of je in Brazilië zit of in Argentinië. Weet je dat? Die oude... Met al die kleurtjes en zo. Ja, helemaal mooi. Dat ja, ja, okay. ja, is wel De, leuk. Grap, ja. Grappig is met bomen. Ik heb dat ook een beetje. Vroeger rekenen gewoon voorbij bomen. Ja, weet ik veel uh... ja interessant. Maar als je oud wordt, dan ga je dan kijken, dan je, jezus, wat een mooie bomen. Bij mijn zomerhuisje ja. zo staan ook van die bomen langs de kant van dan denk je jezus. En dan kijk je weer naar, Denk je, jezus, ja, het is lente, ben ik hè? oud dus geworden of zo? Uit, uitbotten en zo. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ja. Ik ja. zou het zo wel laten zien, want op het scherm kan je dat zo uh, wel zien. Misschien komt het ook omdat ik dan in de spiegel kijk en denk ik. ja, ik ben ook net zo'n boom. Met al die rimpels ja, en al het ja, geval. Ja, je karakter. En dan doe ik mijn armen zo mogelijk. Ja, dit zijn ook van die hele oude takken gewoon. Denk, jezus. <laughs> Heel veel herkennen. Oh, God. Ja. Ja. Goed, wat lees je nog meer? Wat lees ik nog meer? Ja, er ja, was een Amerikaan. Die heeft dus in 2017 10 miljoen dollar gewonnen in de loterij. Maar nu uh, is hij uiteindelijk levenslang in de cel beland... omdat hij dus zijn uh, vrouw heeft vermoord. Oh, okay. ze, was al, uh, ze was vermist. En hij uh, heeft dus geen kans op vervroegde vrijlating. En hij heeft zijn vrouw dus met, uh, of vriendin dan met voorbedachte raden vermoord in 2020... En ze was dus eigenlijk al... Uh, Wel mooi. een mooi dag, trouwens. 20 juli 2020. Mooi mooi. getal. Nee, ik, dat zei ik 20 juli. Ja, ja, 20, ja, ja, inderdaad. Ze werd op 20 juli 2020 als vermist opgegeven. Oh, misschien heeft hij het eerder gedaan, ja. Ze werd later dood aangetroffen in een hotel... want een schotwond in het achterhoofd. Oké. Okay. En op bewakingsbeelden was te zien... dat hij als enige bij haar in de hotelkamer was geweest. En hij heeft ook bekend dit om haar neergeschoten als een, te hebben. Dit klinkt als een jorro van een slootje. Ja. Ja. Ik heb het niet gedaan, maar ik zeg je wel. Elke keer naar binnen gaan in die hotelkamer. Maar ja, hij was zelf was hij eigenlijk al, uh, ja, hij was 57 of zo en had hij een vriendin van 23. Dan moet je toch dik tevreden zijn. Ja, ik denk, uh, hoe moeilijk kan het zijn, hè? Of, of uh, heeft zijn hem elke keer geconfronteerd van tijd dat hij ook al echt oud is geworden. Je kent dat. Maar... Ja. Ja, maar dat doe je toch niet als, als, als hij haar sugar daddy is? Ja, dat zou kunnen. Ik doe dat trouwens tegenwoordig, hè? dan ben ik ergens. Ja. En dan moet er betaald worden. En dan zeg ik altijd, mijn sugar daddy betaalt. <laughs> en dan kijken die mensen al van... Op huh? het doel, ja. Dat, dat is wel heel grappig is dat. Ja. Zeker als het bekenden zijn die achter de kasten staan, die hebben zo van. Oké. Okay. Oké, okay, nou voor mij is het heel lang al met die man, voor mij is dit weer een lulpraatje. Ja. Goed, straks ja. onder andere de zand voor zijn berichten. Eerst even een plaat met de gitar. Je kan niet uh, mis in dit rijprogramma. Rolling Blackout Coast of p By Echo Ego, Echo. Leuk, langdradig en lollig. Toebak leeft. Everything 2007, ontstaan in Kent onder andere. En geformeerd onder andere... De Jonathan Hicks en Jeremiah Pritzgaard... Michael Spearman en Alex Niveau. En uh, ze zijn geïnspireerd onder andere door... Even, luister even, Nirvana, Radiohead, The Beatles, Destiny's Child... What the fuck and R. Kelly... Oh ja, R. Kelly, dat is vooral uh, wat ze in hun vrije tijd doen, denk ik dan. Daar ben je door, is de R. Kelly. Goed, dit is een van de laatste platen. Hij heet dus Frederick. En ik vind het stembereik van deze zanger opmerkelijk. Hij gaat van hele laag naar hele hoog En dat is uh, bijzonder. Zeker. Uh, het is Toebak Leven. Kijk even naar de berichten in de kranten. Een van die dingen waar we ons allemaal bezig mee houden. En vooral, ja, wij hebben het thuis ook in het gezin natuurlijk. Mijn dochter heeft, uh, nou alweer, weet ik veel, een jaar of zo, anderhalf jaar geleden... een rijbewijs gehad. En mijn zoon is nu bezig. En... Files voor de rij-examen. Ja, dat loopt tot 25 achter. 25 weken achter als je voor het examen moet gaan. Zo, een half jaar Zo. Een half jaar. En uh, het, het is nu een slagingsprocent uh, uh, van 53. En het moet echt naar 60%. Dat is echt heel weinig. 53% slaagt maar voor de theorie. Nee, voor de praktijk. En uh, ze hebben een tekort aan uh, examinators. En uh, plusminus hadden er 8000 mensen zich. Aangemeld om als examinator aan de slag te gaan, aan het werk te gaan. En... 8000, waarom hadden we genoeg uit kunnen halen? Ja, er kwamen er 100 uit. Hè? Ja, hoge eisen stellen ze. Dat zijn diegenen en... die dus de examinatoren van de toegekende examinatoren zijn heel streng. Ja, die zijn echt heel streng. Ja, ja. zeker. Die denken ook, ik wil geen, geen prutser naast me hebben. Nou, in ieder geval uh, denken ze, ja, dit loopt echt de spuigaten uit. En uh, Pechtel is daar natuurlijk verantwoordelijk voor. Die zie je even al wat. Uh, zijn ding over gezegd. Maar mensen zijn het dupe. En je theorie is, bijvoorbeeld, als je je theorie wil halen en je moet je praktijk halen. Je theorie is maar, uh, geloof ik, twee jaar geldig of zo, drie jaar ja, geldig. Ja. Dus je moet er wel opschieten voordat je weet, verloopt alles. Dus nou, je kan uh, tegenwoordig al op tijd beginnen. 16. Misschien jaar. moeten ze nu de theorie-examens dan maar sowieso een, een jaar langer geldig laten zijn. Ja. Dat maar... zou dan wel eerlijk zijn als jij een half jaar moet wachten op je. Op je... Echt examen, ja. je rij-examen. voor mij, uh, ze gaan nu erop hameren dat iedereen zich nog beter moet voorbereiden. Dat is ook wel beter voor het uh, gedrag in het verkeer natuurlijk. Maar het is ook wel moeilijk gemaakt hoor. Ik zie het, al mijn zoon, die heeft echt lopen stampen. En dan gaat hij weer heen. En dan zegt hij, ik heb weer vragen gehad die ik gewoon helemaal niet heb, heb op mijn... Benen. Mijn proefexamens heb ik gehad. Hoe, hoeveel, examens, hoe, hoeveel examens heeft hij al gedaan nu? Uh, hij heeft hem drie gedaan, volgens mij. En drie keer geslaagd? Ja, nou, uh, hij, hij is nu geslaagd voor zijn theorie. Ja. Maar het uh, dus kostte drie keer voor hem te slagen. En nu gaat hij voor, voor zijn praktijk natuurlijk. Ja, ja, spannend. Dus maar elke keer weer verrassende vragen. Die echt waar. En dan legt hij die vraag aan mij voor. En ik denk van, uh, mag ik een, een hulplijn inroepen? Deze ken ik ook niet. <laughs> en deze vraag dan. <tus> uh, ja, die weet ik ook niet. Nee. Goed dat ik niks meer uh, moet... Uh... We moeten voor examen Nou ja, misschien gaan... als je 75 bent, hè, dan moet je weer ja. opnieuw afrijden of zo. Of, ja. nou, je moet, volgens mij word je alleen maar gekeurd fysiek, ja, klopt. fysiek, maar niet op je geest. Nee, klopt. Mijn, mijn dus, vader uh... die is 81 en die, die mag gewoon nog rijden. Die is pas twee nog geweest. En ik kan me nog herinneren van iemand, dat is al een paar jaar geleden. Die, zei even, die ging op fotokeuring die zegt van... Meneer, misschien moeten we hem maar intrekken. Want uh, volgens mij is het niet zo veilig als ik rij. En uh, als ik hem gewoon nu hou, ga ik binnenkort weer rijden. Maar als hij hem gewoon intrekt, dan ben ik gewoon beveiliging mezelf. Ja, oh. Trek hem maar in gewoon. Zijn je vader dan? Nee, hij iemand oh. anders. Oh, een kennis van dan. mij, die zei van nou, het wordt gewoon te gek. En dan ga ik toch weer rijden, want ik vind het toch wel aantrekkelijk, maar als ik dan nou gewoon dat roze kaartje afgenomen word, dan ben ik gewoon voor iedereen veilig. Ja, maar ik kan me ook wel weer voorstellen dat je gewoon uh, zegt van nou ja, ik ga niet meer verre afstanden, maar gewoon dat je eventjes naar de supermarkt rijdt en zo, dat is natuurlijk wel heel fijn. Ja, in, de buurt, in de buurt, weet je wel. Ja. Dat is gewoon heel bekend. Ja. Dus Alles. zou je niet gewoon een, een uh, rijwedst kunnen krijgen voor... Uh, voor uh, twee kilometer in, in doorsnee, in de omtrek, weet je wel? Oké. Okay. En uh, niet verder. Ja, maar ja... Dat je kan... gewoon niet de grote wegmuur op mag. Ja, maar toch kan je allerlei mensen nog tegenkomen, natuurlijk. Ja. Ja. ja. Kijk, zoals hier in Zandvoort bijvoorbeeld woont. Ja. Het is natuurlijk wel ideaal als je even naar Noord moet of zo, weet je, dat soort dingen. Dat je gewoon in ieder geval toch... De bel, auto... de belbus, even de belbus, even de belbus. Even een vrijwilliger. Ja, ja, dat is een dus ook alweer zo. Mantelzorger. Zet er gewoon een mantelzorger op. Iemand oh, ja, uit die, die, het gezin. Zijn er genoeg. Jazeker. Zeker ja. weten. Uh, Florida? Ja, in Florida is er een man geweest en die, uh, dat zie ik ook wel bijzonder, die ging steeds zoeken in een meer naar kwijtgeraakte frisbees. en die verkocht hij. Huh? Ik denk van, hè, die dingen, die kost toch een kwartje of, ja? of een ja. euro? Maar uh, dat deed hij steeds, maar uh, de, de politie die had al gezegd van ja, joh, dat moet je niet doen, want uh, er staat een bord langs de kant oh? van uh, Danger, do not feed or molest, want er zijn, uh, alligators zijn er in dat uh, zwembad. Maar nu is er helaas het verminkte lichaam van. Oh, deze nee. man... ...gevonden dinsdag aan de rand van het meer. Dus uh, ja, het lijken werd ontdekt door iemand die zijn hond uitliet... ...en uh, zijn arm was eraf. Zo. En uh, parkwachters hebben al twee alligators verwijderd... ...die als mogelijke boosdoeners worden beschouwd. Het zijn verdachten. Precies. Maar ja, wat heeft het voor zin om die te verwijderen? Als je het gewoon, uh, hij was al gewaarschuwd, maar hij bleef het toch doen. En uh, het schijnt dus nu ook... Ja, precies wat jij in het begin al zei. Wat is er zo interessant aan uh, om het vriesbuisje te gaan op... Op ja, misschien is het toch een beetje een zwerver of zo. Dat je dan denkt van nou, dan heb ik net een broodje of zo. Ja, ik bedoel. Maar nou, ja, oh ja het, het is schijnt dus ook midden in het paarseizoen voor reptielen te zijn nu. En dan zijn de mannelijke alligators heel erg territoriaal en agressief. Dus uh, daardoor zou het kunnen zijn. Nou, het is eerste menselijke slachtoffer, hij heet dus McGinnis. Misschien komt hij wel in het McGinnis Book of Records. <laughs> maar uh, het eerste menselijke slachtoffer van een alligator in Florida sinds 2019. En uh, een andere man die heeft dus inderdaad een paar jaar geleden ook, uh, ook... Die is in het gezicht gebeten door een alligator, maar die heeft het overleefd. Maar jeemig. Ja, en die was ook op zoek naar... Dat je dat durft ook dan, hè? Ik zou, ja. ik zou dat toch niet doen. Ik, als al een bord zijn ratten, zou ik wel denken van ik blijf uit het water. Ja, maar de vind ik nog wel enger. Nee, goed. Een kroopje. Ja, natuurlijk, ja, snap ik, ja. Wil. <totstutters> ja. Nou, ja, dat was duidelijk. Ja hoor, dat was een krokodil, zeker. Ja. Goed, de voor ze weg te komen eraan. Dit wordt later dan normaal, maar dat bent u van ons gewend natuurlijk. Alles schuift op in het leven. Just zeker. Dylan Fraser, apartment, apartment complex on the east side. What a waste of my time. End up on the concrete place and bone decay So what the fuck am I waiting for anyway? Oh. Een apartment complex aan de east side hier bij Troebacleef. En dan kijk je er weer even naar de Zandvoortse berichten. De tweede keer de Spartan Race in uh, Zandvoort was een groot succes. En het begon het ook op donderdag. En uh, echt uit verschillende landen waren hier allemaal mensen. Er deden uiteindelijk 2500 mensen aan mee. Het is een soort uh, variant op de militaire stormbaan. En je kan kiezen dan tussen 15 en 21 kilometer. En dan heb je verschillende hindernissen erbij. Bij 5 heb je 10 hindernissen. Uh, 10 kilometer heb je 20 dus Weet ik veel allemaal. Maar goed, uiteindelijk had je ook nog een night sprint. Nou, dat is gewoon s'avonds lopen in het donker. Met een fluoriserend hesje aan. En ook nog de para-race. En dat waren dan uh, voor mensen met een uh, lichamelijke beperking. Konden er ook mee. In Ik denk altijd uh, dat dat in de lucht is. Dat was para sailing en zo. Ja, de para-race. En dan kan je die hindernissen heel makkelijk nemen. Een raceje terwijl je zo'n uh, kite hangt. En er werden ook nog biertjes uitgedeeld. Dat was uh, gesponsord door een van de uh, café daar. Ik heb zo heel goed om even een biertje te nemen bij de start van zo'n Spartan Race. En uiteindelijk wordt die Spartan Race over de hele wereld 200 keer ge, gelopen of gedaan. En, en doen wel 1 miljoen mensen aan mee. Zo? Ja, en het is de bedoeling dat het eigenlijk binnen. nadat het nog een keer georganiseerd wordt. Ja, en ik zie dat Sven Drommel. die heeft zondag meegedaan. en die heeft hem neergezet in 1 uur en 18 minuten. En uh, Nou goed, hij was uh, erg tevreden met zijn uh, uh, prestatie. Ja. ja. Nou, volgend weekend om uh, kwart over drie... kan je dus met je fiets naar het tunneltje gaan uh, bij het circuit... bij de pitboxen. En dan kan je dus mee, kan je een rondje fietsen over het circuit. Oh, dat is Want uh, dat weekend wordt het fietsevenement... Vredestein Cycling Zand wordt gehouden op het circuit. En tijdens het weekend staan allerlei sportieve fietsonderdelen... op het programma, waaronder dus de 24-uurs-race... Maar minder fanatieke fietsers kunnen zich dus ook, ook aanmelden voor de bewonersronde. Nou, dat vind ik weer wat voor Wacht, mij. Wacht, 24 uur lang met die fietsen over het circuit heen rijden? Ja, ja. 24 uur achter elkaar. Dat is wel lang, ja. Dat is wel lang. Even, ik, uh, pak ik, ik, ik, ben, dus. ik ben zelf niet zo'n fanatieke fietser. Nee? Maar uh, dit is dus wel mijn kans om dus, uh, de bewonersronde mee te maken. Okay, en tijdens nou. die ronde mag iedereen jong en oud op e-bike, mountainbike, oma fietsen. Wat oh. dan ook, een rondje fietsen. Oh, ja. En de deelname is gratis. en Samen met alle deelnemers die daar na 24 uur gaan fietsen, mag je dus het circuit op. Dus uh, na de ronde kun je de spectaculaire Le Mans start van de 24 uur race nog bekijken. Dat lijkt me toch wel heel leuk. Ik ga dat wel doen, denk ik. Yes. Ik ga er gewoon een spectaculaire foto van maken ook. Zeker. Al die, als, we, als we dus echt gaan starten met z'n allen ja, voor 24 zeker. uur. Ja. vind ik toch wel heel erg leuk. En dan heb je de paddlingsbike gaan voorop natuurlijk. Die gaan nog snoeihard gewoon. Ja. Nou, leuk. Nieuwjaarsreceptie. Het is bijna zomerecht. Nieuwjaarsreceptie. Ja, wat gaat gebeuren. Ja. 17 juni. Het is een complete nieuwjaarsseizoen met die oliebollen, sneeuw? Nee, sneeuw niet, zonder gekheid. Het wordt in het Beach House uh, gevierd of gedaan en uh, uh, ook uh, Beach Club 10. Uh, uh, is er daarnaast. Is er ook nog? Die doet ook mee, Zo. En DJ Romando die uh, draait daar muziek. En uh, als bedrijf kan je aanmelden. En dan de eigen tafel. En, en, nou, iedereen, het is natuurlijk ook heel makkelijk. Hè? Ja, en het is gratis deze keer. Is voor gratis. Uh... Ja, klopt. Ja, het is ja. twee jaar niet, gegaan, niet gedaan en nu wel. En het is ook heel mooi gegeven. En één grote ruimte uh, wordt een nieuwjaarsreceptie. Je kan zo van één bedrijf naar het andere bedrijf kan je lopen. Hoppen. Ja. We gaan hoppen. En overal, ja, ik ga er even in heen. heen. In ieder geval, Denk dan zal ik je verslag... Uitbrengen. Dus we hebben gezien. geen biertjes. We gaan het zien daar. Voor Pluspunt zijn er weer allerlei activiteiten. En wat grappig is, komende woensdag... start er uh, uh, van half drie tot vier... is er weer een nieuwe introductiecursus... biljarten. Kosten zijn 17,50 voor vijf lessen. Inclusief een kopje koffie of thee. Dus meld je aan bij... l.oudendijk... of bel eventjes. En uh, de locatie is de blauwe tram... En uh, een klein detail. Mijn, uh, mijn liefde geeft de cursus. Oh, een bevlogen biljart. Ja gisteren. zeker, geloof ik. Dat had ik ja. al begrepen. We nou, geven een rectificatie. Ze verkeer uh, weer naar bekend bekendmaken van de biljartclub van de drie banden toernooi. Oh. Oh. Dat was uh, Willem Krippendorf en Henry Marcella. Uh, Willem Kriken, Krippendorf was nummer 1. En Harry was niet nummer 1. Die was nummer 2. Er is van ruzie ontstaan. Er zijn alle keus gebroken. Er is bier gegooid. Het liep helemaal naar de klauw. Dus vandaar dat ze het nu recht hebben gezet. Willem, gefeliciteerd. Jij was het. Harry was het helemaal niet. Goed. Echt dus een paar dagen heeft hij een hele slechte nacht gehad en zo. Nou goed. Dat is even de rectificatie. Uh, verder jonge mantelzorgers. Uh, de week is geweest van 1 tot en met... Nee, is deze week. Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de mantelzorgers. Sommige kinderen, jongeren... Uh, naast hebben, niet in de gaten dat ze eigenlijk mantelzorgers zijn. Dat ze heel veel doen voor een, voor een ouder, voor een zus, voor een broer, voor een andere familie. Dit, die dan vaak beperkt is. Uh, psychisch of verslavingsziekte of chronisch. En uh, die, die mensen die dat doen, die er altijd voor klaar zijn, die moet in, uh, in zonnetje worden gezet. Daar moet bijeenkomst worden ge, uh, georganiseerd. En uh, nou, Het is mooi. Ik, ik, her, ik herken het. Mijn uh, vrouw had het met haar moeder. Die ze, daar ze wel veel voor deed. En dan had je ook zoveel dat je weer zo'n mantelzorg dag Dan kon je ergens naartoe, samen met je moeder of alleen met uh, andere mensen. Het is goed om te staan. Goed, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zo gebeurt. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. zeker niet. Goed, dan dus zover hebben we de stand voor berichten, dames en heren. Dan hebben we hier. MMX Stone. is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 Deze woorden die ik afgelopen... Nou, week hoorde dit, was dit natuurlijk. Nee, ja, en dan. Alles, wordt, alles wordt goed. Precies. Niks aan de hand, komt allemaal goed. Iemand die hier in Oekraïne in zijn dorp staat... dat allemaal plat gebombardeerd is. En die zeggen, niks aan de hand, komt allemaal goed. En dan past ook nog weer zo'n andere vrouw die dan zegt van... Nee, voor de zomer is de oorlog afgelopen. De tuin is al ingezaaid. Geweldig, dat soort mensen echt. Die zou je in Nederland wat meer moeten hebben rondlopen. Gewoon van die positieve lingen. Maar denk je dat dat... Uh... dat gaat gebeuren? Dat weet ik niet. Ja, dat, dan, ik, uh... dat dan meneer Poetin dan zit te vertellen dat, die, uh, uh, dat het helemaal niet aan hem ligt dat er geen uh, eten is in Afrika en zo. En dat het allemaal zo gericht kan worden. Okay. Als, die, uh, als die naar de Oekraïne, maar al die mijnen weghalen daar voor die havens. Oké. Okay. Terwijl zij die havens blokkeren met hun schepen. Ja, het is, het is... ik weet het niet hoor. Oh, ik weet het allemaal niet Misschien heeft Poetin toch gelijk dat we verkeerde informatie tot ons krijgen. Oh, zou dat het zijn? Ja, ja nee, want nee, Poetin nee. heeft toch hele mooie dingen gedaan. Dat zou kunnen, ja. ja dat... Dat, dat, dat is nu een beetje verbleekt, heb ik het idee. Ja. Wat hij allemaal gedaan heeft misschien. Dat heeft hij allemaal zo... Uh, dat is allemaal verleden tijd. Iedereen heeft wel ooit wel eens leuke dingen gedaan. Ja, ik ook. Maar dat is uh, vroeger. Goed, in de krant te lezen vandaag onder andere... woonminister uh, Hugo de Jonge. De man van de corona. moet er altijd even bij gezegd worden. Hè? Als hij daar een interview geeft... dan is dat de voormalige coronaminister... Hugo de Jonge is nu nu met wonen bezig. En hij vindt dat uh, statushouders eigenlijk ook wel net zoveel rechten hebben op huizen... als gewone mensen die al heel lang op de wachtlijst staan voor een woning. En hij wil echt wel dwingen om uh, meer woning te gaan bouwen. En hij geeft ook een beetje af in het interview in de Telegraaf... over het feit dat zijn vorige ministers op deze post toch een beetje tekort hebben geschoten... en dat hebben laten sloffen met... ja, uh, huizen bouwen jongens, kom op, we moeten, we moeten huizen bouwen. En uh, verder... Uh, maar je geen met beetje kribbig. Toen hij ook, toen hij ook uh, de interview ook verder vroeg over het feit van. Maar uh, had, je, had je het niet anders kunnen regelen dan met, het, uh, met al die uh, uh, vluchtelingen die in Nederland kwamen, moest daar niet meer een, een begrenzing om komen? Uh, en zegt: ja, nou, ik ben nu minister van uh, Woningen. Ik heb nou niks te maken met uh, integratie en met, uh, met vluchtingen. Ik ben nu voor het wonen. Oké, okay, dat is ook wel zo uh, okay. dingen van vroeger. Kan je daar nog op aangerekend worden? Zo kun je met die berichtjes, met die mondkapjes. Nou, even iets anders. Ja, ja de, de er is een burgemeester, die heeft een brief gehad... burgemeester van de gemeente De Weide. Van geachte burgemeester en wethouders van de Wolden. Staat er dan ook? Oh, Wolden heet het. We willen graag, als dat mag, een eigen winkel beginnen. We hebben op het jeugdstanaal gezien... dat meer dan 2273 onder de 18 jaar een bedrijf hebben. Wij willen iets voor de gemeente De Wolden doen we hebben we bedacht om een eigen bedrijf te starten... in toestemming van onze ouders en van jullie. Groet en dan twee voornamen. Ja? En die burgemeester heeft zo van, oh, dat is wel heel erg leuk. Maar uh, ja, de, de, de, Jeroen, Edwin, Roelien, Marlouw en Martijn en Leonie... Maar ja, hij, hij wil wel graag in contact komen met hen, maar we weten alleen de voornamen, al de woordvoerder van de gemeente op Facebook. Oké. Okay. Dat is wel schattig, toch? Ja, het, ja. Is, het is wel goed in netwerken, maar nog niet helemaal volledig. Nee, nee, maar wel uh, enthousiast. Wij we zijn niet... onder de 18, dus wij ik, mogen ook. Ja, uh, ja. ja. Maar, maar wat voor winkel? Nou ja, ik denk dat dat wel een leuk gemeenteproject Pff, is. Oh, iets leuks. Gewoon een ja. winkel wil ik gewoon. Dat sommige kinderen kunnen zo lekker ombevangen zeggen. Ik wil gewoon een winkel. Ja. Ik wil iets verkopen. Iets. Weet ik veel. neertje. Ja, gewoon heb ik nog wat in de kast liggen. Ja. ja dat doe je op de rommelmarkt. Hoewel. Oh ja, ja dat kan natuurlijk wel. Dat we is wel dat bedoelen. Dat is nou ook niet echt handel meer. Rommelmarkt, hè, geloof ik. Dat is toch wel een beetje dood. Goed. Wat een negativiteit. Doe dus ze even normaal. Goed. Eén van de laatste platen van The White Line. I'm really gonna die. Nieuwe audition for your parking lot. Your science is even worth the cost. She's sitting now Mr. the down. I'm um. Altijd een stukje positiviteit, White Lies Bitte leugentjes I'm really gonna die Ga ik er echt dood? Ja, yeah, dat is echt voorliefde hoor De dood duisteren waar ze over zingen. En het grappige is het begin van deze plaat. Ik heb daar echt dit doet zo denken aan iets, maar ik kan het nog steeds niet plaatsen. Dit, dit niet bedoel ik, maar ik bedoel dit. Wacht komt die nog een keer? Dit doet zo denken aan een jaren 80 plaat. Ja, dit klinkt zo bekend, maar ik kom daar nog achter en dat, ja sorry, iets dwangmatigs. Dat moet gewoon bij ons altijd is Die David Bowie? Ja, het hangen, ja. Dat klinkt heel erg naar een David Bowie. En uh, welke stem. dan? Want zijn er zoveel. Nee, maar gewoon de stem zelf. Oh, de stem. Die, de hele stem. En de manier, ja, van nee, ik bedoel meer die muziek gewoon. Die doet echt denken aan... Uh, de Dexie's Midnight Runners of zoiets. Daar heeft iets weg van. Kom maar naar al in. Denk een in? beetje aan you, you Could Be Heroes. Just for One Day. weet je dat idee. Van die platen. Oh, oké. Okay. Nou, we gaan hem... Uh, ik, denk echt, ik denk echt aan David Bowie. Dat, dit hoor gelijk. Ping. Ding. Ja, goed. Nou, kijken of het, uh, of het zo is. Goed, uh, ja vertel. Ja, de Britten die gaan terug naar de oude meeteenheden. Dat is dit nou voor een achterlijk iets? Hè? Het metriekenstelsel uit, is uitgevonden tijdens de Franse Revolutie, toen Frankrijk nog een grootmacht was. Dankzij ne Napoleon meet heel Europa nu met kilometers, meters en centimeters. En de Europese Unie stelt het gebruik van meters verplicht. En toen het Verenigd Koninkrijk lid werd, moesten winkeliers ook daar al hun producten aanbieden in maten die voor de mensen van het vasteland. Te begrijpen waren. Het oude Imperial system mocht blijven, maar mocht niet prominenter zijn dan het metriekenstelsel. Maar ja, Brexit is achter de rug. Oh ja. En de regering uh, van Boris Johnson die. Uh heeft gewoon de behoefte om iedereen eraan te herinneren... wie de zeeslag bij Travalker gewonnen heeft. Jawel. Okay. Jongens, kom eens in deze tijd. Yes. Maar ja, volgens de Mirror komt er volgende vrijdag met een bekendmaking... waarin afscheid wordt genomen van het verplichte metrieke stelsel. En het wordt in sommige media een nostalgische verkiezingsstunt genoemd. Maar Johnson schijnt dus al in 2019 gezegd te hebben dat er na Brexit meer tolerance en uh, vrijgevigheid zou komen voor oude meetheden. Oh mijn god, er zijn zoveel, zoveel, zoveel fouten meegemaakt. Ik kan me nog herinneren dat een vliegtuig... die uh, liters had getankt in plaats van gallons. En ze dachten zoveel gallons, want gallons is 3,6 liter. En, ja. toen dachten ze zoveel, uh, en uiteindelijk kwam dat vliegtuig gewoon letterlijk uit de lucht vallen... omdat het geen dat is al kerosine was. En dat zijn allemaal van die dingen... Dat ja, moet je, je kan toch, allemaal toch gelijk naar kijkt dat kijken, hij is vol of niet vol. Dat blijkbaar niet. Maar oh ja, het is dus zo, hè, er gaan de 16 onsen in een pond... Ja? 14 ponden in één steen, de one stone. Yeah. En een kilogram is ongeveer 2,2 pond. Yeah. Dus ja, en, uh, ja, het gaat gewoon helemaal fout. Het gaat gewoon helemaal fout straks daar. Eigen dit maar ook. Maar ik vind he? sowieso wel dat de Engels ook hebben van... Uh, als ze zeggen 69, 69. En toen zei iemand, doe maar uh, 96. En dat ze dan... Uh, uh, zes en negen ja, dus zes en Daardoor met meten, met uh, bouwen. Dat ze dus te korte plankjes hadden. Ja, ja, ja. 71, of wij zeggen 71. Dan zeggen ja. ze 17, weet je. Ja, One and seven. Echt, we willen maar zo alleen groot land. Maar uiteindelijk komen we toch... Nee, nee, ik wil toch liever gewoon uh, mijn eigen dorpse taal blijven spreken. En liever ja. gewoon op mijn eigen manier meten. Gewoon met mijn vingertjes meet ik wel iets. Ja, lekker. Gaan we lekker samenwerken op die manier. Lekker sukkel zijn het. Nou goed, ja, nou, het, je, dus het is wel we... een feestelijke week natuurlijk. Want ze hebben ja. wel een heel oud vrouwtje. daar nog steeds op het ja, zeker, zitten. Ja, zeker. zeker Maar het is wel weer zo. Uh, wat griezelig is. dat Queen Elizabeth was gisteren niet aanwezig bij de dankmis voor haar jubileum. Nee. Dat zou ze echt zijn. Want dat wil ze echt niet missen. Nee. Het schijnt dan toch echt zo zijn dat het gewoon door haar fysieke gestel is. Dat het gewoon niet helemaal goed ging. Nee, ze houdt wel vol. Maar op belangrijke dingen is ze dan niet. En wel vol Denk je, maar waar, waar ben je dan nog... Koningin, als je op bepaalde dingen niet aanwezig kan zijn. Maar ik snap best, 70 moet je wel even volhouden... en dan bij 71 zeggen je... ga je het anders doen. Ja, dat gaat ze niet doen, want ze, nee. wil, ze wil echt sterven in het harnas. Nou, dan klopt. heb je toch ook wel een kutleven. Ga toch een lekkere, de hele dag in je, in je noem je dat in je glazen huis lekker een beetje plantjes verpotten... een beetje tritten, heerlijk. Ja, ja de, de, de, de afgelopen week hoop over... te er ook heel veel mensen... die er een uh, uh, dag iets over konden zeggen. Die zeiden van ja, eigenlijk is het heel iets oudwets. De, de jeugd herkent zich er helemaal niet meer in. En, nou, wat... misschien hoe ze het wel voor haar... Hè, de, teruggaan met het metrische stelsel. Okay. Zij snapt het niet meer. Ja, het is ook wel bijzonder dat je al die, al die sterren... en al die uh, uh, mensen door de jaren heen zien... allemaal met haar op de foto. En hoeveel presidenten ze overleefd heeft... en hoeveel het is echt ongelooflijk. Ze... Ja, maar ja, ik ben benieuwd hoe lang ze het uh, vol gaat houden. Misschien haalt ze net de honderd of zo. Maar uh, ja, ze heeft niet het eeuwige leven, denk ik zo. Nee, 96. Wauw, toch? Dat was toch, als je die, ook die jonge foto's ziet... was ze echt best wel heel knap ook. Ja, ja. Toch wel uh, heel, ja. Ja, goed. Ik heb wel respect voor de bron. Dat is gewoon wel volhouden. Alleen, gegeven moment, wat draag je nog bij? Of is het dan gewoon volhouden? En af en toe je gezicht laten zien. Ja. Maar ja, goed. Dat is met een koning en een koningin. Die, ja, wat, wat, wat doen ze? Ja, het is uh, leuk. Nou, ze dus moet heel veel tekenen, hè? Ja, tekenen. Ja. Teken hier maar. Wat een huisje. Nee, geen huisje. Daar ben je nog niet aan toe. Dus yes, eerst belangrijke dingen tekenen nog. En welke wet is dit dan? Leg me dat nog eens een keer uit. Goed. Yes. Wat maken ze toch leuke muziek? Al door de jaren heen. Blossoms. Cinerama. Holy Day. I heard the and falling. Got dressed now I'm walking trying to make it to the scene Even iets over zeggen, dat het begin van deze plaat. Kitter. Dit lijkt natuurlijk weer op iets. Ja, inderdaad. En, en waar lijkt het dan op? Nou, lijkt het dan op dit? Lijkt het dan op dit? Ja? Ja? Nou goed, wat gaat hij nou doen dan? Ja, oké. Okay. Een beetje ander tempo dit. Beter eigenlijk. Eigenlijk wel beter. Ja, er zijn wel mensen die boven de... Gaan zeggen, die zich altijd de muziek van vroeger is altijd beter. Ja, veel, uh, muzikaal gezien veel beter. Nee, dit is wat je net hoorde, is ook heel mooi. Alleen, zitten we even anders in elkaar? Goed, dit was natuurlijk ja, Ivo wil, ik wilde het wel een keertje als de Jolande keek. No Misschien kunnen ze er wel een musical van maken van deze plaat. Ah, gaat. Nee, en wat gaat ik ook in. leuk vind, is namelijk als zo'n hele oude vrouw... die met Eik Tunner muziek gemaakt... om daar ook weer een musical over te maken. Is dat ook niet leuk? Nou, ze wilde, Gide, toch heel, ze Gide wilde Gide het echt Turner. niet, hè? Nee. Want, ze wil het wat, gewoon niet meer. Want ze wil eigenlijk die hele rotfase met die hele Aik ah, wil ze achter zich laten. Ja, natuurlijk. Maar ja, het is ook zo'n mooi verhaal om dat nog een keer te vertellen. Nee. En dan met leuke plaatjes erbij. En met andere weer. Oh, je plaat. Want ik kan er zo overschrijden. Gewoon hou eens op, niet meuk. <laughs> Jezus, ik moet doen maar weer. Zullen we ook een Barbara Seys de musical doen of zo. Ja. Wow. Nou ja, je had The Star is Born. De, de, dat was dus een film. En yeah. die is een, een remake, maar dan wel met de plaats van deze tijd. Maar het verhaal is precies hetzelfde. Ja, ja, ja. <coughs> ik vond het een heel apart in beeld gebracht uh, drama. Want drama is normaal altijd met zware kleuren. Dit was drama met hele felle kleuren. Ik vond het... Mmm, wat me. Ik vond het een beetje dat... Die nieuwe het... film met Lady Gaga. Ja, Lady Gaga. Maar ik vond, Omdat... het, wel, ik vond het wel goed. Ja, ik kon hier niet inkomen om namelijk, uh, normaal als het over depe, depe depressie gaat, over alcoholisten, over van die gasten die gewoon... Nou, ja. en dan is het vaak hele zware kleuren. En dit was hele felle kleuren, heel fel uitgelicht. En dat vind ik ja, ja. dan, dat is vaak, dat hoort niet bij elkaar. Zoiets heeft mij nog nooit afgeleid. En ik heb toevallig gisteren, ben, ik ben op een gegeven moment wel gestopt, maar naar Walk the Line gekeken over Johnny Cash. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Heb je ook een stukje gezien? Ja, ik zelf? heb ook wel een van gezien. Ja. En ik had wel zo van, oh, wat speelt die gasten goed en wat is die Reese Witherspoon goed? Ja, die speelt ook legally blonde zo. Er is dus echt een heel oh. dom meisje. Ja. Maar ze speelt geweldig in die film. Nee, ik het, heb is ja, klopt, het is een aanrader, Walk Ja, klopt, zeg Ik heb hem ook wel eens van gezien. En nou, dat is dan heel anders. Dat is wel donkerder in beeld gebracht. Dat hele lichte uit dat ja. vind ik dat vrij flat Ze geeft het ook. Dat <coughs> komt niet bij het gevoel dan, dat, Maar goed. Dat, mijn ideeën. Mijn dat idee gevoel. Goed. Dus jij hebt eigenlijk een heel donker gevoel in jezelf. Uh, misschien wel. Maar ja, goed. Misschien je, omdat je vandaag maar als je depressief bent. bent en je bezwaren de alcohol, heb je dan een heel licht gevoel in je hoofd? Nee. Nou nee, maar die scherpe kleuren die komen dan wel binnen. En ik denk dat, oh ja. dat, dat als je inderdaad depressief bent... dat alles geluid en alles om je heen dat het heel erg binnenkomt... en jou pijn doet gewoon. Zo, zo, kijk, dat is weer een, nieuw, dus een nieuwe be benadering. Ja. benadering. Nou, dat is grappig. Goed, we hadden het net over de plaat van uh, deze Blossoms uh, Cinerama Holidays. En dat gaat ook over de, over de film. En pastreden dus, zeg ik op Turner Classic Movies, ik weet niet of je dat kent. Er uh, daar, daar een hele oude films. En soms komen er in films voorbij dat je denkt, is dit raar in beeld gebracht? Dit lijkt wel een overlap te zijn. Nou, Cinerama is een idee van drie panelen films en die worden op een heel groot scherm afgedraaid en dan heb je zo'n gigantisch breed beeld dat je denkt van, wow dat je zit je er midden in. Het is eigenlijk maar actief geweest van 1952 tot 1963 en How the West Was Won is bijvoorbeeld één een zo'n oh, film okay. en dat, daar is zoveel te zien. Nou ja, goed, uiteindelijk was dat niet rendabel en hebben ze dat natuurlijk uiteindelijk weer afgeserveerd. Maar daar gaat deze plaat over, om even volledig te zijn. Nou. Wat allemaal vergeet. Je hebt echt mijn wereld uh, nou, we verruimd hierdoor. Dank je Nou, nog een klein berichtje voordat we. Klein berichtje. Ja, nou, het is vandaag Nationale Opa- en Oma-dag. Oma. grootouders en overgrootouders, en die erboven misschien ook nog, als ze nog leven, worden vandaag in het zonnetje gezet. En. Uh, ja, in de Verenigde Staten is er, is er, heb je een National Grandparents Day. Maar die is meestal het tweede weekend van september. En in Italië is het jaarlijks op 2 oktober. Vesta dei noni. Maar ik vind het toch wel bijzonder. De, de, de Nationale Open Omer. wat gewoon niemand weet dat. Nee. Dus daarom zeggen wij het even van. Uh, Ga even met, je, met, met het kindje naar opa en oma langs en zeggen van... Oké, okay, dus heb je een jarig op opa en oma dag? Ja. Ja, zo is dat. Nou goed, maar gaan misschien is dat alleen dit Tot jaar. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9.